106.9. Zie FM.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 Dit was het er was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zom C Zandvoort is zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu een nightwalk. Oh man. Look at that girl right there. Goodness gracious. That girl fine, man. Look at the Oh, she just too fine. She knows she fine, too. She is banging. Oh, she's off the hook. She looks good. <laughs> uh, You're right. Uh-uh, uh-uh, uh And uh, uh, uh. I bet you can't nobody get that girl. Chris, I can get her. Can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl. Watch me get that girl. I bet you never, never land. You can't. I can get her. All right. Come on in. Come on. Watch.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 Dames en heren, welkom, welkom, welkom bij een nieuwe Nightwalk... ...met mijn speciale special guest en host-entertainer Robin DJ. Hallo, hallo. En natuurlijk zoals altijd met mij, mijn kwade stiefzuster Mike Madman Buley. Schmaauw. Lekker, schmauw. lekker. En natuurlijk, our little German. Hè? Good morning. Good morning. En het assortiment vrouwen. Goedemiddag. Hello. Hallo. Hallo. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, jongens en meisjes, jullie hebben het al gehoord. Michael Jackson als eerste nummer. Wat brengt dat allemaal voor verhalen vandaag? Uh, heel simpel, we hebben een Michael Jackson tributeavond. Klaar. Nou, zullen we het even vertellen hoe we erop zijn gekomen eigenlijk? Nou, de man door is overleden. Door... Ja, nee, nog niet eens. We wisten... <laughs> we wisten allebei, nou, we weten, hij is de pijp uit. En ik zit op dat moment, ik zit, uh, op mijn werkzeker aan te denken van ja, we moeten eigenlijk wel een, ja, een tribute voor die man stellen. Ja. En wie belt mij twee seconden later op zich van, Mike, je weet het hè, hij is dood. Deze, ja, ik ja wat ik denk. Nou, wat is het eerste zet... wat wij met z'n allen zeggen? Tribute! Ja. Maar ja, uh, u hoorde het dus uh, net... Uh, you Rock My World van Michael Jackson... met uh, natuurlijk een beetje de voorinvang van Chris Tucker. Een van uh, Mike's uh, favoriete comedians. Geweldig. Ja, geweldig. Ja, is een geweldig. heerlijk nummertje, een heerlijk nummertje. Uh, en dit, is, wijden, dit, dit volgende nummer is voor mij een heel speciaal iets... en Robin weet aan wie ik denk als ik dit nummer hoor. Dames en heren, doe het. Ja... It is uh, Michael Jackson out here. You remember the time. Mm. Remember how it all began It just seemed like heaven, so I did it Ja, ik heb er toch al doorheen geluld, maar uh, daar komt een, een hele grote vriend van mij binnen Ricardo, oude gadder, kom eens even binnen, kerel Kom eens even binnen. ja, kom nou even binnen, man Als je een nichtje op de radio durft, durf jij te toch kom nou, man Ik ga niet met jou op de radio <laughs> ik ga niet met mij op de radio, nou lekker is dat ja, dames en heren, u hoort het was Michael Jackson. Do you ja, remember even, the time? Even, even aan te halen natuurlijk. Uh, aangezien jij ja, de tribute is, een, uh, we gaan uh, sowieso onze hele avond gaan we besteden aan de King of Pop. En we gaan de aan hele even de avond. info uh, loslaten. Erover. En dat niet alleen, we gaan ook speculeren over wie misschien de volgende King of Pop is. Want het Lekker. is natuurlijk hey, opvolgbaar, tuurlijk... We zijn het genoeg... is volgbaar En ik heb er net al één opgenoemd. De eerste ja, kandidaat. Dus de, eerste de eerste kon... concerten ja. leken al die van hem. Dus het zou best kunnen. Ja, het zou best kunnen. Dat, uh, ja, nee, we zeggen het nog niet. We, we zeggen het nog, nog niks. niks. We... We, we zeggen nog niks. Nee, nee. Als je een dat idee hebt zelfs. wie het zou kunnen zijn... Misschien als je, de... als je jou, jouw meldingen, jou, jouw dingen, jouw ideeën wil opgeven. Nou, kan je wie natuurlijk is de nummer... volgende Michael Jackson? Je, wie is de volgende King of Pop? Kan je natuurlijk bellen naar 5731969. Of, of... 5730393. Oh Marcus, wat komt dat er wel lekker uh, rrr, doorheen. Oh, lekker Duits uit, ja. Lekker Duits, <laughs> zegt hij ook met oh die Maar uh, natuurlijk hebben wij uh, zo meteen meer informatie voor jullie. Maar wij hebben nu, deze jongens die hebben net eens dus een bandje. Mm -hmm. Mike weet donders goed wie het is. Ja, kom op, nou, man. Ja, ik, je hebt hem nog niet eens gedraaid, dus dan weet ik nog niks. Ik heb het net op voorluizen gehad. dodo. Ik denk hoor. Hij uh... luistert niet altijd. Ze hebben, ik... het, ze hebben het nummer Beat It gecoverd. Oh ja. Damn. Wie was het ook Fall weer? Fall Out Boy. Fall Out Boy met Beat It! Over gesproken ja, ja en nu een stukje achtergrondinformatie met onze verslaggever Mike Beulay. Jij ja, wel een stukje achtergrond. Waar wil je het over hebben? Wil je het over over Michael Jackson, de ja, King maar, of uh, Pop. Wie anders? Nou we gaan even uh, ja de hoe zeggen dat? De prologen gaan doen. De prologen. De de prologen. prologen. Uh, we gaan even kijken naar de start van, karriere, van de carrière van Michael Jackson. Uh, Michael Jackson uh, werd geboren op 29 augustus. Als negen, niet 19, te verstaan. 1958 in het plaatsje Gary in de Amerikaanse staat Indiana. Hij was het zevende kind van staalarbeider Joseph Jackson, die zijn kinderen een strenge opvoeding gaf. En Catherine Esther Skrush, ja. Michael toonde al op zeer jonge leeftijd een groot talent voor muziek en dans. Jackson groeide erg beschermd op. Uh, vanaf het begin werd hij beschermd voor invloed van de buitenwereld. Hierin speelde het geloof van zijn vader die Jehovah getuige was. Een grote rol. De jonge Jackson vormde samen met zijn broer Jermaine de Jackson Brothers en in 1966 veranderde de groep in de Jackson 5 waarmee ze in 1968 een contract kregen bij Motown Records. Heel bekend overigens zijn er nog veel meer bekende. Ja, vandaag ja, ja, ja, komen. Ja, ja, Motown, damn. Uh, da daaruit bleken de singles I Want You Back, ABC, The Love You Safe en I'll Be There werden grote hits. De Jackson 5 die uh, hun naam later moest veranderen in de Jackson omdat ze van platenlabel wisselden, bleef bestaan tot 1984. Maar in 1971, um, dat weet ik even ook heel toevallig, om niet alleen omdat ik het gelezen heb, maar omdat ik hem al heel lang volg, is, uh, ja, in ieder geval werd, werd, die, werd er al gezien dat hij als solo ja, een stuk verder zou kunnen komen. En ja, dat heeft ook wel zijn vruchten afgeworpen. Ja, zo, heel, mooi, heel mooi, mooi, Mike, Mike, Ja, maar Mike. even het, uh, ja, wel even nadeel van zijn... Ja, maar Mike... Nee, hey, het hey, nadeel hey, van hey, hey, zijn, zijn, zijn snelle je? jeugdige succes... Ja, de man hij had totaal heeft, geen. Ja. Hij heeft geen. Hij heeft nou het kind kunnen zijn, dat neem ik zijn vader kwalijk. Ja, tuurlijk. Hey, hey, even een hele andere vraag tussendoor. Hoeveel ja. operaties heeft hij ondergaan? Nee, nee, nee, nee, dat gaan we even niet doen, Marcus. Nou, laten we wel even respectvol blijven. Dat planeet ik. Ja, ik. ja, ja. Uh -huh. Ik wil alleen weten, maar ik heb, nee, Ja, nieuws. maar luister, ik heb hier al even. Het maakt even heel grappig. Ja? ja. Je hebt hierboven heb je dat lijstje, daar staat genres waar de man allemaal in gewerkt heeft. Even kijken hoor. RB, Soul, Dance, Rock en Pop. Nou dat is nogal een flinke jetser hoor, hè. Ja, dat sowieso. Uh, hij heeft heel veel heeft hij gedaan. Uh, nou, wat we eigenlijk niet. Dus ja. Dat zou ook maar even een stukje over solen, het begin van z'n nee, nee, pakken Nee, dat doen we zo meteen. Oh, en uh, help ze even omhouden. De mensen die, die, die er net inschakelen. We hadden het net toevallig over de opvolger. De mogelijke opvolger van de King of Pop. Ja, ze kunnen bellen. Mike, ze laten ze je bellen. Je kan bellen. Ze vertellen als laatste pas dus noem wie het, noem wij, noem wij nog denken dat, dat het, het wordt. wordt. Noem ja. het nummer ja. nog maar even Ja, 5731 969 573 30393. Oh, Marcus, dan neem je het geweldig over, jongen. Joh, ik wil gewoon de nummers opnoemen. Dat is helemaal mijn taak. dankzij dankzij een van onze gasten. Gasten okay, had ik net even zo'n uh, King of Pop hoge toonmoment. Hè? Aggressief klein je. maar eerst nu nee, weer een nou, stukje muziek. Nee, die vind ik hem niet, ik vind hem slechts eerlijk. Oh, eerst weer even een stukje muziek. You turn me on. Oh, you turn Ja, dat is... I'm glad I'm sitting over here, not there. <laughs> ja. Ja, hey, jongens, je weet het, de uh, King of Pop, het is een groot gaan, een groot gemis voor deze wereld. Uh, de man uh, heeft heel veel goede dingen in de muziek gedaan. Heel veel dingen gestart, heel innovatief geweest. En daarom even een nummer van een andere, art van een andere artiestengroep ten ode aan hem. Oh, weet je waar ik eigenlijk... Uh, dat ga ik straks ook wel even opzoeken, dat komt het in een tweede uur. Zijn neefjes onder uh, de band genaamd T3 hebben ook een heleboel neergezet. 3T. Ja, 3T. Ja, inderdaad. 3, 3, dat zeg ik goed. Nee, ja, 3T. 3T. 3T. Oh. 3T. Ja. Oké, okay. maar voordat je er even dat nummer in start. Um... Nee, Mike, dat doen we, nee, zo. Ja, dat doen we even, zo. Even zo. Even, je hebt we ja, dames en heren, speciaal voor deze gelegenheid, il divo, regres dacht je nou echt dat ik dit zou flikken? Nee, dat doen we niet. We doen even een ander nummertje, Mike. Mike, Mike ben je er nog? Mike? Weet je wat ik... Zal ik even ja, herhalen nee, wat nee, ik net nee, zei? Nee, ik wil bijna mijn moeder halen. Het is een over. tribuut even aan de King of Pop uh -huh. en niet aan Mozart. Nee, maar dan gaan we even dit doen. day The Man in the Mirror, Michael Jackson. Geweldig. Absoluut. Maar Mike, even een uh, klein voorwoord over wat we zo meteen gaan draaien. Het is uh, de eerste uh, live uitzending van dat nummer. En het ja. is een klassieker. Het is echt Absoluut. een klassieker. En Weet je was hoe oud hij was? Weet ja, je dat nog? Nee, hoe oud was hij? Hij was zes jaar. Zes jaar. Zes jaar hoor. Zes jaar, oh. dat is echt gewoon flink, ja. ja. Uh, Mike, ik zou zeggen, zet hem erin. Hier is de Jackson 5 met ABC. To be released. Is this yes. thing called ABC? Yes. Ladies and gentlemen, would you agree? The Jackson Five. <clears throat> Ah, even, ja. klap, ik even, heb, even een applaus. Ik, ik heb het alleen uh, gehoord op een gegeven moment toen hij ja. was dan in de studio opgenomen. Ik heb het alleen nooit live gezien. En ik vind het knap als je naar die jongen gaat kijken. Uh, toen had de pret ogen die hij die die die eigenlijk altijd heeft gehad. Ja nog uh, steeds heeft, Want die man die leeft eigenlijk nog steeds als je het zo bekijkt. Ja absoluut. The man will stay alive forever. Ja ah, dan uh, er staat weer achter iets zie met de lulles. Uh, nou, Jan, bezig Jan, ken, maar, uh, maar het okay. mooiste was hij leeft niet. Jan. Hij, hij leeft niet, hij, hij leefde niet uh, alleen eens. Hij werd geleefd. De ja, muziek leefde hem al zeker honderden jaren voor. Ja, zeker, zeker, zeker. Om het zo te zeggen. Er zijn bepaalde namen in de geschiedenis die voor nog duizend jaar door blijven leven. En Michael Jackson is er zeker één van. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar uh, dan hebben wij. Uh, Mike... oh, uh, voordat je gaat instarten, ah, hem, we zouden nog even wat over zijn solo carrière erin gaan. Gewoon in erin schat. Ik zal even een klein. Uh... Nou dankjewel nou, We hadden het net even over de start van zijn carrière Dan uh, dat, dat vertelde ik onder andere in uh, Hoe de Jackson 5 is ontstaan en dat ze later naar Jackson toe zijn gegaan dat ze bij Motown Records zijn gekomen We gaan nu verder naar zijn solo carrière We uh, gaan we even vertellen hoe het allemaal een beetje voor hem begonnen is uh, Motown Records, daar begon hij eerst mee met zijn broers uh, Zag hij Michael Jackson een ja, charismatische zanger En begon hem in 1971 klaar te stomen Voor een solo carrière In 1972 had Jackson zijn eerste Nummer 1 hit als solo artiest De single Ben Het titelnummer van ...van een thriller voor kinderen over een jongen, jongen die bevriend raakt met Ben, een rat. Gezien de inhoud van de film was het lied verrassend serieus en sentimenteel. In 1977 kreeg Jackson een rol in de muzikale film The Wiz... ...waarin hij de rol van Vogelverschrikker vertolkte. Hier ontmoette hij producent en componist uh, Quincy Jones en zangeres Diana Ross. Ook zijn... Uh, ja, voorbeeld als imago. Hij wou heel erg op Diana Ross lijken. Vandaar de verbouwingen. Nee, het is echt zo. Dat is ja, echt zo. Hij wou liever Diana Ross als zijn moeder hebben als die, die die hij zelf had. Velen onder die Jackson zelf zagen deze film als mislukt. Jackson besloot na de film zijn solo carrière door te zetten. Met Jones produceerde Jackson zijn eerste solo album. Getiteld Off the Wall. Heel, heel mooi album. Absoluut. Het album kwam uit, uh, ne nee, kwam uit in 1979. En bestond voornamelijk uit opzwepende discopop. Vlotte melodie, door die sentimentele pop ballades. Over the wall bleek een succes en maakte uh, ja, van Jackson een ster. Dat is, was echt al algemeen bekend. Van het album, uh, album waren tot uh, juni 2006 ongeveer 20 miljoen exemplaren verkocht. Het nummer Don't Stop Till You Get Enough had in Nederland het meeste succes en kwam tot nummer 2 in de hitlijst. Dat snap ik niet dat dat op 1 moet staan. Ja, maar dat gek. Ge weet je, in Nederland is dat wat dat betreft met de hitlijst een beetje raar. Ja, maar wat wel voor Nederland zo is, uh, als je het in Nederland uh, maakt qua muziek en je breekt door, dan kun je ook doorgaan naar Amerika. Dus zie je, er zitten ook genoeg Nederlandse platenlabels zitten in Amerika. Dat kun je de donder op zeggen. Ja, dat zal Ik zal ze niet uit mijn hoofd sowieso. kennen, maar er zitten, ze zitten er wel. Kijk, bijvoorbeeld, we hebben het net gehad over... De, uh, <coughs> dat was in, vorige, in een van de vorige programma's voor de Nightwalk. Werd er iets gezegd over, uh, uh, natuurlijk, SME Denters. Ja, absoluut. Die staat en op nummer 1. Die, die, staat staat op op nummer, die staat op nummer 1, maar SME Denters, die heeft de mazzel dat toevallig Justin Timberlake haar op YouTube ziet staan. Nou, het, is niet, het heeft niet eens met Justin Timberlake te maken, maar... Uh, ja, oké, okay, hij, ja, hij zal haar nou, wel gezien hebben, maar uiteindelijk is ze in Nederland is ze opgekomen. Dat is hetzelfde, bij Oprah Winfrey nee, is er ook een Mike, meisje Mike, geweest. Luister, ze stond al vijf weken voordat ze in Nederland uh, dat nummer uh, ja. ging uitbrengen. Stond ze in Amerika al vijf, vijf weken op nummer één. Ja... Oké, okay, maar zij komt toch niet origineel uit, uh, uit Nederland? Ja, Ofwel, zij komt origineel jawel, nee, uit bedoel, Nederland. Nee, dat bedoel ik dus al. Ja, maar, maar kijk, ze heeft pure muscle. Ja. Echt gewoon pure muscle. Dat uh, Justin Timberlake dat kind ziet staan op YouTube. En gewoon zegt: van, Hé, hey, hier kan ik wat mee. Een beetje het, het beetje ja, wat wij hebben gedaan. Mike, een beetje wat wij hebben gedaan met onze. pro. Pro ...waar we mee bezig zijn, ja, ons, ons project. project. Ja, ja. Ons project. Wij hebben nog steeds het project. Dat loopt nog steeds. Ja, dat loopt nog steeds. We zijn nog steeds bezig. We hebben het moeilijk, we hebben het zwaar, maar dat loopt ga, Mag ik even een korte inleiding geven voor twee uur voordat je wat gaat instarten? Want in de laatste tien nee, minuten gaan we nog natuurlijk nog nog nog niet, niet veel nu, vertellen. Maar, maar, maar nu nee, maar even. ik vertel heel even vertel nee, nu, maar, vertel maar, nu, vertel maar, wat we het tweede uur gaan doen. Twee uur... Nee, wacht even, Mike, Mike, Mike. Nee, laat me heel even anders... In de tweede ah, niet uur ga naar de ik baas. wat vertellen. Vertel, schat. Ik vertel even wat ik snel even straks in tweede uur ga nemen, want Dan zit ik achter de knoppen. Um, In de tweede uur gaan we het ook even hebben over zijn uh, heel, hele vele succesvolle albums. We gaan ook even kijken naar zijn privéleven. Uh, wat, uh, ja, wat hij zelf een beetje heeft meegemaakt. Schandalen ga ik niet opnoemen, want de man was een succes. Vind ik in principe. De schandalen zijn leugens. Dat is ook al later bewezen. En uh, nou ja... Jan die gaat ons nou eens even verrassen met, een, uh, met, ons, ja, met Jan en mijn ballade. Ja, die hebben we zelf Jan. ingezongen, schat. Nee, nou, dit is niet... Lekkere dit, dit hebben wij niet ingezongen. Lekkere Poes. Dit is voor ons wel heel belangrijk. Maak dit nummer. Of niet dan. Hmm. Nickelback. I'd Come For You. Kom je op, me? Maar... Oh. Nee, wacht even. Ik vergeet nee, dat nee, ik, ik spring niet... Gadverdamme, vader, wat het eigenlijk... Aardig... Hier is die Nickelback Sorry. met I'd Come For You. Ja, en we zitten weer hier in de CSWM-studio. Mike Boulez is bijna in tranen door dit nummer. Ja. Oh, heerlijk. Maar nu even, mijn uh, fijne Nightwalk Kinders. Gaan we het over de oudste van de Jacksons hebben? Nee, ja, we, Jackson gaan, we, gaan het, we gaan het niet ja, over en... hem hebben, we gaan hem gewoon draaien. Ja, dat bedoel ik: Jermaine. Jermaine Jackson. En ja, ik moet eerlijk zeggen, het is een nummer uit mijn geboortejaar. Dus ik, ja, het staat mij heel erg aan, natuurlijk. En uh, mijn ja, maar... mijn, over, even over de titel: de titel is Sweetest, Sweetest, en mijn Sweetest, en Sweetest. Die zit er nu achter me. Ah! <laughs> en ik ben? Ja, jij bent mijn sweetest, sweetest, sweetest, sweetest, sweetest, but also very mean. <laughs> oh, nou. En ik dan? Wat <laughs> heb je die moffen ook weer? De sweetest German you can never buy. Can I choose one? Wacht, wacht even, wacht even, wacht even. Dan kom je can van, I take man, one home wacht with, wacht me? with me? <laughs> nou, jongens en meisjes. Hier, ja, hier is Jermaine Jackson met sweetest, sweetest.